In de zomer op de playa in de zon zat te bakken Met een kater van de Cuba Libre en rode wijn Dacht het jongen je moet je leven wat anders aan gaan pakken Want er moet toch meer van dit bestaan En wel tot het besef Dat ik het anders doe met een beetje lef, Maar ik sta liever op de ski, op de ski.